Air met het NOS-journaal. Zeeland wil harde eisen stellen aan de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Hoewel er officieel nog geen besluit over is genomen, verwachten verantwoordelijk gedeputeerden dat het doorgaat. Maar een meerderheid van de provinciale staten vindt de voorwaarden die de gedeputeerde stelt te zacht, meldt Omroep Zeeland. Zo staan de BBB en ChristenUnie erop dat de centrale op industriegrond komt en niet in het buitengebied. Andere statenleden willen dat er per se geen koeltorens cool komen bij de centrales. Iran heeft recent twee ballistische raketten afgevuurd op de Amerikaans-Britse militaire basis op Diego Garcia in de Indische Oceaan. Dat bevestigt een Iraans persbureau na berichtgeving van de Wall Street Journal. Geen van beide raketten raakte het doel. Diego Garcia bevindt zich op zo'n 4000 kilometer van Iran. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft geen regie... over de problemen bij de communicatiesystemen van hulpdiensten. Dat stelt Nieuwsuur na gesprekken met betrokkenen. Bij een stroomstoring houden de communicatiesystemen... het niet langer dan acht uur vol. Daarna is communiceren met bijvoorbeeld brandweerwagens niet meer mogelijk... en kunnen veiligheidsregio's geen contact meer leggen met elkaar... Meerdere veiligheidsregio's werken aan oplossingen, maar centrale regie vanuit de overheid zou daarbij ontbreken. De minister zegt dat hij een onderzoek laat uitvoeren naar mogelijke oplossingen. In de Duitse stad Gießen heeft iemand 35 tanden op straat gevonden. Het onderzoek bleek dat die van mensen zijn. En wat opviel is dat de tanden in goede staat waren. Ze waren bijna allemaal nog heel, wat erop wijst dat ze op professionele wijze getrokken zijn... De politie heeft nog geen idee hoe de tanden op straat zijn gekomen. Het weer in het noorden nog laaghangende bewolking en mist. Verder op de meeste plaatsen zonnig. Later op de dag meer stapelwolken. Het wordt tussen de 9 en 14 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie.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 Historische feiten en wetenschwaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort. De woelige jaren van burgerlijke ongehoorzaamheid.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 Met frisse wind op het plein dans, elk kind boven daken. In elk huis klinkt ons koor nu door de buis. Oma neuriet in haar stoel, opa tikt al met zijn voet. Buren lachen om de hoek, heel de straat zingt mee met ons verzoek. Zet de zorgen in de kast, neem een glimlach, neem hem vast. Met een polka in je hand, zing je mee door het hele land. Van de duinen. cha ah.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 Vooral bekend als Conny van der Bos, geboren in Den Haag op 16 januari 1937... en overleden in Amsterdam op 7 april 2002. was een Nederlandse zangeres en ze zong een overwegend Nederlandstalig repertoire. En ze begon haar carrière in het Afro-kinderkoor... en maakte haar solodebuut in februari 1960 voor het KRO-radioprogramma Springplank... waarin ze Franse chansons zong. Twee van de liedjes zijn die ze zongen... Verschenen een jaar later op LP. En later trad ze op in de Nieuwe Oogst, een radioprogramma van de Avro. En na haar optreden tijdens het Belgische Knokkenfestival van 1961... kreeg ze een platencontract bij Phonogram Records. En ook trad ze op uh, in de eerste aflevering van de Rudy Karel Show. En in 1962 deed ze mee aan de voorrondes van het Song Songfestival... waar ze met zachtjes op de derde plaats eindigde. En u hoort er nu Conny van der Bos met een, roos, een roosje...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 Toen hij zei, ik maak een liedje voor jou. Ik geef je roosje, roosje. Ik geef je roos elke dag. En ik ga van jou tot de wij zonder En de echo niet lacht om een lach. Ik zag ze zo vaak in ons straatje.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 ik geef je roze roos elke dag. En ik ga van jou tot de wij zonder dag. En de echo niet lacht om een laag. Nu loopt hij alleen door het straatje. En staat stil bij de dropjes drooggist. Hij koopt daar wat snoep voor een kleintje. Dat niet weet dat hij oma zo mist.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 Uur gaat voorbij of je bent dicht bij mij. Ik kom nu heel gauw als het maakt. Ik geef je een roosje, een roosje. Ik geef je een roos alke dag. Yeah. met mama. En ja, als we een plaatje voor mama draaien... moeten we straks ook even een plaatje voor papa draaien. Voor eindje hoorde u een eigen uh, gecomponeerd nummer. Dat was van mijzelf met een uh, Zandvoorts liedje... hier in de studio van CFM Zandvoort gemaakt. Ja, ik, uh, ik had een beetje tijd over, dus ik denk van... we gaan het proberen een leuke oude plaat te maken. Het is natuurlijk niet uh, uit de jaren 30, 40, 50, 60 of de jaren 70... maar het idee is dat het een oude plaat is... Sivam Zandvoort, lokale omroepen uit de badplaats Zandvoort. De volgende dame is Maria Roepma miri Servé-Bé. Geboren in Leiden op 5 augustus 1919. En overleden in Hoorn op 23 oktober 1998 Was een Nederlandse zangeres. En ze vertolkte onder natuurlijk haar artiestenaam... dat had u waarschijnlijk al door. Zangeres zonder naam, decennia lang het Nederlandse levenslied. Hetgeen haar de bijnaam Koningin van het levenslied opleverde... Ze hebben een heleboel mooie successen gehad. Ach, varen lief toe, drinkt toch niet meer. Dat was een opname uit 1959, nee, nee, ja, de blinde soldaat 1962. En uh, de volgende plaat die je gaat horen is uh, uit 1969. En ze hebben hem opnieuw nog een keer in 1986 uitgebracht. U hoort nu Meri, of Meri, Maria, zoals ze officieel heet, Survey B, als artiesten. Uh, haar artiestenaam Zangrecht zonder naam, hoort er nu met Mexico. Ik ben naar Mexico gekomen, het land van liefde en van zon. Het was in de schaduw van de bomen, dat net als in dromen het sprookje begon. Ik was daar op een groot fiesta, en zag een caballero staan. We dansen samen, toen een rumba en ja. Ontstaan. Gitaarmuziek klonk door de Mexicaanse nacht. Gitaarmuziek heeft liefde voor ons twee gebracht. Ik zal er altijd blijven wonen, geef andere landen graag cadeau. Ja, het blijft me steeds horen, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico O oh, land van al mijn dromen Met je gitaarmuziek bracht je de romantiek voor hem en mij Mexico, Mexico Ik ga het Een graag cadeau Ja het blijft me steeds begoren Want ik heb mijn hart verloren In het mooie Mexico Mexico Mexico O van al mijn dromen Met je gitaarmuziek Bracht je de romantiek Voor hem en mij Mexico Mexico Ik blijf er altijd wonen Je bent me alles waard, een paradijs op oh ja dat ben jij Mexico, Mexico Mexico, Mexico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 En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Core Draaier. Daar bedanken we hem hartelijk voor. En zojuist hoorde u Rob Denijs samen met de Lords met Ritme van de Regen. En daarvoor hoorde u Stef Bos met Papa. Aangezien we er straks ook Heintje draaien, met Mama... moeten we natuurlijk ook een plaatje voor Papa draaien. Vandaar dus Stef Bos met Papa. En de volgende artiest is Jantje Koopmans... De artiestenaam van Johannes Peters van Eersel, geboren in Waspik op 21 februari 1924. En overleden bij de Efteling, oftewel Kaatsheuvel, op 17 maart 2013. Was een Nederlandse zanger van het levenslied. En als zijn bekendheid voornamelijk te danken aan, aan de hit Rode Rozen uit 1984. En de nummers van Koopmans werden nogal regelmatig vertolkt door Ad van Opsta. Na een succesvolle imitatie in de zoutmix overkreeg hij van Koopmans de rechten om zijn repertoire te vertolken. Koopmans nummer Het Dorpscaféetje werd in 2013... door de gebroeders Co. gebruikt voor een carnavalslied... onder de titel De Blauwe Stier. Nou, wijken we een klein beetje af van de jaartallen. Zoals u weet, de jaren 30 tot en met de jaren 70. Nou, deze plaat is dan... Uh... Officieel uitgebracht in 1984, maar wel de grootste hit van Jantje Koopmans, dacht ik zo. U wordt nu Jantje Koopmans met rode rozen. Rozen op trouwdag, dat is langgeleem. Toch mag je zondag nooit vergeten. Maar de drukte van het leven, dat brengt het vaak mee. Dat moet je elkaar maar vergeven. Maar dit is de dag en wij vieren het feest Op het samen zijn zoveel jaren En hier zijn je rozen, het zijn er echt veel Ik heb lang genoeg kunnen sparen Rode rozen, door mij gekozen Voor de schat waar ik Mijn leven was jij steeds beschat, ik heb ze geplukt in de jaren. Maar een roos met een dorentje kwam op op ons pad, maar dat zullen wij samen bewaren. Wij deelden steeds samen in lief en in leed. laat ons niet samen verpolzen. Ik ben heel alleen naar een winkel gegaan, ik kocht maar voor jou deze rozen. Oh rozen door mij gekozen the whole.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 je het weet is heel die zomer al die lang voorbij. Herfst verkleurt weer langzaam alle bomen.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 Voor je het weet is heel die zomer alweer lang voorbij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 naar Zandvoort uit Zandvoort met Mario Zandvoort. Elke week weer speel ik voor jou mooie liedjes, oud maar gauw. Radio aan, volumooi. Speciaal voor jou, mijn lieve schat. Melodieën zacht, woorden zo waren, reis door de tijd... Van mijzelf, zelf gecomponeerd. Een oud liedje op de radio, oftewel oude liedjes op de radio. Aangezien we natuurlijk allemaal een leuke oude muziek draaien, dacht ik zo, denk ik van, dan gaan we daar een plaatje over maken. En ja, ik vond hem wel grappig. En anders draaien we hem gewoon niet meer natuurlijk. En daarvoor hoorde u Gerald Cox met, het is weer voorbij, die mooie zomer. Nou, we hopen allemaal dat hij snel weer komt, want die kaal en uh, die gladheid, ja, daar zijn we toch denk ik wel een klein beetje klaar mee. Maar de laatste berichten zijn dat het weer warmer gaat worden. Natuurlijk nog geen 20 graden. Maar de temperaturen gaan weer iets omhoog. Dus uh, het kan er niet slechter worden, denk ik. CFM Zandvoort. De volgende artiest is Jan Cornelis, Johnny Meijer. Johnny is een roepnaam en Meijer is de achternaam. Geboren in Amsterdam op 1 oktober 1912. En al daar overleden op 8 januari 1992. Was een Amsterdamse accordeonist en hij werd breed beschouwd als... Virtuoos op zijn instrument en speelde zowel volksmuziek, popmuziek als jazz op zijn accordeon. En uh, Johnny Meijer is de grootvader van zangeres uh, Eva Simons. Zijn schoondochter Ingrid Simons zong in 1985 het lied Rainbow in the Sky van uh, DJ Paul Elstak in. zal u denken, geen idee wie dat is. Ja, dat is muziek wat we zeker niet draaien in dit programma. En uh, ja, vroeger wel op de radio zelf, maar niet in dit programma natuurlijk. Dat is natuurlijk uh, het werk voor de jongelui. De jongelui onder ons, eh, muziek uit de jaren 90. Wij draaien alleen maar de hits van de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En af en toe een kleine uitschieter naar de jaren 80. Maar zoals ik het had, zoals ik het al zei, Jan Cornelis Meijer, oftewel Sonny Meijer, op accordeon. En Man Cornelis achter de microfoon, u hoort ze met Als op het Leidse Plein. Als op het Leidseplein de lichtjes meer in sprammen gaan. Is gezellig op het asfalt in de stad. En bij het lido zijn de blinden voor het raam vandaan. Dan gaan we kijken naar het sprookje die te Zo kinderen zo blij omdat het licht weer brandt. Als op het Leidse plein de lichtjes weer eens branden gaan, dan gaan wij kijken naar het sprookje die geschaard. Maantje in haar volle luister is weer present.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 Als op het Leidseplein de lichtjes weer eens branden gaan Dan gaan wij kijken naar het sprookje die verschaalt Als de dag van toen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 Ja, wist ik veel. Nu ja. Volgende morgen loop ik in de Leidse straat... hoor ik achter me zeggen, daar gaat die viezerik. <middelde> Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam vult mijn gedachten...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 Waar ik als jochie vannacht bij grootmoeder kwam. Nu zit een vreemde meneer in het kamertje voor. En ook die heerlijke zolder werd tot kantoor. Alleen de bomen dromen hoog boven het verkeer. Over het water gaat er een bootje net als mijn leer Aan de Amsterdamse grachten heb ik heel mijn hart voor altijd verpand. Amsterdam wilt mijn gedachten als de mooiste stad in ons land. Al die Amsterdamse mensen, al die leekjes, avonds, later, klein, niemand kan zich beter wensen dan een Amsterdammer te zijn. Mm -hmm. Mm -hmm. Dat was muziek van Wim Sonneveld met Aan de Amsterdamse Grachten. Ook een plaat die veel gedraaid wordt in dit programma. En anders wel andere muziek van Wim Sonneveld natuurlijk. Want hij heeft zoveel mooie hits gemaakt. Van de week kreeg ik weer een, een, een, een, een album van hem, van uh, Kort Draai... die natuurlijk elke week de, de be, muziek beschikbaar stelt voor dit programma. En ik kreeg dan een heel album van Wim Sonneveld. Dus daar zaten nog een heleboel leuke liedjes op. Dus uh, de komende tijd uh, hoort u regelmatig weer een nummer van Wim Sonneveld komen. Daarvoor hoorde u Reinhard Meij. Reinhard Meij, moet ik zeggen. Met als de dag van toen. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, als u het gemist heeft, volgende week zaterdag tussen 1 en 2 wordt dit programma herhaald. En anders zijn we natuurlijk volgende week zondag weer in het volprogramma. Want zometeen is het tijd voor ZFM Jazz. Ik wens u daar heel veel plezier mee. Ik heb nog een paar stukjes muziek te gaan. Nog een nummer van Gerald Cox... Nummer uh, een uh, opname 1975, maar eerst hoort u hier uh, een, uh, een gekoverde plaat. Hier is Willeke al Alberti. Ja, de dochter van, uh, van, hè? Ja, u weet het wel, hè? Willie Alberti. Wilke Alberti. In 1960 zong zij uh, Norman. Ik wens u nog een hele fijne zondag en zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. En ik bedank nog eventjes Cor Draaier voor het beschikbaar stellen van al deze mooie muziek. Nog een fijne zondag en misschien tot ziens.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 Een romance van vandaag Hij wiep naar het noorden, eenzaam en vertwaald Zij stond net te liften naar Den Haag Dat werd een ontmoeting aan het randje van de weg Het was vakantie en hartje zomer Tijd van liefde en mooie dromen, ze hoefden nergens heen al barens op weg. Het geluk zomaar langs gekomen, de gedachte aan morgen was ver weg. Ze hebben zich verborgen ergens in het vuil. Weten op de vleugels van de wind. Samen liefgekozen, honderd verteld. Kussend en gelukkig als een kind. Oh wat een ontmoeting aan het randje van de weg. Het was vakantie en hartje zomer. Dit is ZFM.